variaria 7 voor zaterdag 9 februari 2008 een stukje hardlopen variaria variaria variaria variaria, variaria. een stukje hardlopen is al goed om je conditie een beetje op pijl te houden maar als je het echt goed wil doen, dan kun je best er een hartslagmeter erbij houden. En begin die hartslag niet al te hoog laten oplopen. Het grootste probleem missen wat ik ervaring heb is dat je te snel van stapel gaat. En daardoor eh, of, of vermoeid raakt of geblesseerd. Ik eh, probeer mijn hartslag meestal eh, onder de 130 eh, te houden. lukt niet altijd. Dat is voor mijn doel niet erg snel. Maar er zijn ook van mensen voor wie 130 bijna wedstrijdtempo is. Het is nu... Eh, Bijna half zes. Het is zelfs half zes geweest. Dus ik heb niet zo heel lang eh, voordat het donker wordt. En ik loop nu in het bos. En dat is niet zo veilig natuurlijk als het donker is. Ik zal straks nog eens even wat eh, oefeningen doen die ik op de athletics-vereniging geleerd heb. Het is ook erg belangrijk dat je je spieren een beetje oprekt. Vooraf is dat niet zo erg belangrijk, maar ik vind het zelf wel fijn. Dan heb je even ingelopen en dan kun je even kort herstellen van het inlopen. En dan kun je verder gaan met de training. Maar na de, na de training is dat dus wel heel belangrijk. dan kun je heel veel blessures mee voorkomen, is mijn ervaring. Zo, nog een klein poosje. Inlopen. Uitslag is goed, zo rond de 130. Oeh, dan zit hij op 137. Naar ja, de hartslagmeters kun je nu niet helemaal op uh, vertrouwen. Zeker niet, niet de hele goedkope. Die willen nog wel eens een verkeerd uh, hartslag aangeven. Vooral als je in de buurt bent van een uh, elektriciteitshokje uh, of iets dergelijks. Nou, nog een paar meter. En dan mag ik uh, even rustig aan doen. Zo. Hey. Lekker rustig aan doen. Nou, ik begin meestal eerst met de heupen wat los uh, gooien. Dat moet ik uh, de heupen zwaaien. Ronddraaien dus. Eerst rechtsom en nu linksom. En dan weer rechtsom. Dus dat is met de klok mee. En als laatste nog een keer linksom. Nou, dan gaan we nu zijwaarts veren, dus met het lichaam naar links. Vier, en als je dat een paar keer gedaan hebt met het aan lichaam naar rechts. Nou, ja, dat was dat. Nu een flinke spreidstand een molenwijk, dat is met uh, één vinger naar het ene teen wijzen en de andere hand omhoog uh, de lucht in wijzen. En dan om en om. Nou, dat doen we maar eventjes. Uh dan De armen achterwaarts duwen. De armen horizontaal en dan naar achter aan de ene kant, en naar achter aan de andere kant, en dan telkens zo omwisselen. En daar hebben we dat gehad. Nou, met de benen naar voren schoppen. Met je linkervoet naar je rechterhand, en dan dat een paar keer doen. Je schopt in feite kruislinks naar voren. Nou andersom. Dus met je rechtervoet naar je linkerhand. Die je vooruit steekt. Nou, weer een keer wisselen. Linkervoet naar je rechterhand schoppen. En nog een keer andersom. Van je rechtervoet naar je linkerhand schoppen. Nou de armen tegen me kan draaien en ik denk niet dat dat goed op te nemen is, dus... Andere kant op. Nog een keer andere kant op. En nog een keer de andere kant op. Nou. nou, de knietje oplichten, naar buiten draaien en dan weer terug aanzetten. Dus de voeten tegen elkaar en dan rechter knietje oplichten, been naar buiten draaien en dan weer terugbrengen naar de linkervoet, zodat je weer twee benen staat. Een keer herhalen. En dan met de andere been. Met deze oefening kun je ook meteen voelen of er wat mis is met je spieren. Of je eh, kramp hebt of, of een rekking of spierpijn. Want je gebruikt eh, alle spieren die je nodig hebt voor het hardlopen. Weer een keer wisselen. Zodat je ook weet waar er eventueel wat mis is. En waar je misschien uh, tijdens de training wat meer aan moet werken. Omdat het dan een, uh, blijkbaar een zwakke spier is die gauw overbelast raakt. Maar ook heb ik er geen last van. Ik heb wel, ben wel een hele poos geblesseerd geweest. En... Dan schoot mijn gewicht schoten lucht in. Ik heb ooit eens 74 kilo gewogen. Ik zit nu bijna tegen de 94 aan, Dus dat is wel heel veel te veel. En nog een keer ander been. Nou, nou de schouders, de schouderkop eh, draaien dus dat je goed je schoudergewrichten beweegt een paar keer de ene kant op en een paar keer de andere kant op en alweer de ene kant op een paar keer en de andere kant. Nou, dat was de waren de oefeningen, de grondoefeningen. Nou, nog een beetje de benen los schoppen, een beetje te huppelen, te jumpen, zoals ze dat bij ons in de groep wel eens noemen. Ik zit bij een loopgroep bij Atlantiek Spado. Spado. We hebben dat soort dingen allemaal geleerd. Nou, dan loop ik even een stukje naar de weg toe, om de weg over te steken. Dat doe ik liever niet hardlopend, want je weet nooit of er wat aankomt. En als ik oordopjes in mijn oren heb, om het geluid een beetje in de gaten te houden, hoor ik dus helemaal niks aankomen. Dat dus kan ik beter maar het zekere voor het onzekere nemen. Beter 50 meter wandelen en dan pas hardlopen dan meteen hardlopen en na 50 meter naar het ziekenhuis moeten, zou ik maar zeggen. komt weg steken we over natuurlijk zoals we geleerd hebben naar links kijken en naar rechts en weer naar links en daar komt niks aan dus ik had net zo goed kunnen gaan uitlopen maar ja dat weet je van tevoren niet nou dan gaan we weer hou ik mijn hartslagmeter in de gaten Oeh, die staat al op 120. Maar ik voel wel dat ik oefeningen gedaan heb, want het is allemaal veel soepeler. Dus het heeft toch wel zin gehad hoewel beweerd wordt dat het uh, op het eindtijdslag van een hardloopwedstrijd niet veel effect heeft. Dus het zal wel tussen de oren zitten. Maar goed, ook al zit het tussen de oren. Als je daarvan lekkerder loopt, is het alleen maar meegenomen. Als we zeggen als, eh, als hardloper, ben je een experiment van één. Dus wat voor jou werkt, dat hoeft voor een ander niet te werken. Maar als het voor jou werkt, dan moet je het erin houden. Ah, nou, de afslag is nog steeds rond de 120. Neem even een heuveltje om het dat spannender te maken. Oeh. Dan tellen die je wel mee die je aan je gewicht en je lichaam hebt. Even ah. nou. je stijl naar beneden. Dat doe ik dus voorzichtig, want ik ben op die manier al een paar keer plat tot grondgevallen omdat ik meegeweegd verloor. Dus dat doen we niet meer. Ja. Het voordeel van in het boslopen is dat je niet zoveel mensen hebt die kunnen beoordelen dat je zo traag bent als een slak. De hartstikke is nu veel te hoog, dat komt natuurlijk van dat klimmetje. We maken het gewoon maar even. Dat is langzaam lopen. En het is natuurlijk ook een mooie omgeving om te zien. Het enige wat je tegenkomt zijn wandelaars en andere hardlopers, en die zijn dus. Langzaam lopende hardlopers, langzaamlopers, die zijn ze wel gewend. Maar als je in de stad loopt, dan heb ik de ervaring dat je toch gauw uh, een opmerking naar je hoofd geslingerd krijgt, dan vind ik dat niet zo erg. Maar leuk, uh, leuk is het, opbeurend is het nou ook weer niet. Dus zoeken we het post maar op. Nou, de hartslag is weer gedaald ondertussen. Dan kan ik het tempo eh, eigenlijk wel zo aanhouden. Want er staat wel eh, dat je niet harder mag dan een bepaalde hartslag in sommige schema's. Maar er staat natuurlijk niet dat je niet langzaam mag. De bedoeling is dat je niet overtraind raakt. Maar je mag het natuurlijk ook wel eens een keer rustig aan doen. Vooral als het dan een poos geleden is. Als je wat dan na uh, het lopen gedaan hebt. Kun je beter iets aan de voorzichtige kant zijn. Dan net iets te snel. Nou, dan komen we hier bij een uh, flinke plas. Ik ben er zo'n paar keer uitgelegen over zo'n plas. Dus dan lopen we er even rustig langs, en dan beginnen we weer hard te lopen. Het was wel een nadeel van een boslopen als het geregend heeft. Als je langs een plas loopt, is je kans dat je uitglipt en dat je een, een lies blessure krijgt, omdat je je lies verrekt. Dat heb ik dus één keer gehad. Het was niet eens in het bos, maar... Het was wel, uh, ik heb wel een paar keer een bos gehad dat misstapte en dat het de bijna genezen blessuurdrama liet dat hij er weer in schouwt. En zo kun je aan de gang blijven. Dan hebben we weer zo'n plas. Dus ik neem geen enkel risico meer. Hardloop is bij slotverrekening iets wat uh, wij niet in de week goed in bent, dan moet je echt maanden aan werken zolang je maar uh, een beetje consistent bent en vooral niet te veel hooi op je vork neemt dan neem heb ik hier een stukje weiland mee, dan is langs een weiland dan kom ik een, uh, een stukje weer op de weg er is niks aan te doen want ik wil maar een, uh, een ander stuk bos toe ik moet natuurlijk tijd thuis zijn. Als ik de route zou doen die ik normaal zou doen, dan, eh, dan kwam ik in het donker thuis. En dat wil ik niet. Nou, de boer is eh, zijn land aan het bewerken. De koeien staan al eh, op stal. Dan gaan we de weg op. En dan komen we gelijk aan auto's tegen. Wat het dan mee. De meeste mensen zitten er toch aan het eten. Of ze zijn aan het eten bezig. dus zoveel auto's zijn er niet. Normaal is het het uh, een stukje drukker op deze weg. Omdat het een uh, sluipweg is. Maar ga toch maar netjes een op zee voor die auto. Die gaan we erg hard. Nog ik en dan mocht dadelijk sluipverkeer. Ik wil de sluipweg nemen. En dan toch maar... Uh, uh, je weet hoe het zit met sluipverkeer. Nou, dan kwamen we. Even, uh, achter even achter me keek of er niks aan kwam. En dat was zo aan de andere kant van de weg gelopen. En nu loop ik het bos weer in. Oeh. Het is vandaag een hele mooie dag geweest. Eigenlijk zonde om uh, thuis te blijven. Maar ik heb het zo druk gehad met opnames maken voor uh, de bergse vastenavond. Dat ik zo moe was dat ik toch wel lekker uitgeslapen heb een beetje. Dus dacht ik van nou laat ik mijn uh, mobiele opname maar eens proberen. Dan kan ik had misschien een uh, meteen een podcast maken, Dan maak ik een episode. Misschien hebben we, heeft iemand van jullie zich al afgevraagd wat nou maar precies een podcast is. Podcast is een podcast is eigenlijk alleen maar een manier. ...om een, uh, een geluids- of een uh, videobestand over te brengen. Van een, uh, een server op het internet naar je eigen computer. Dus het is een uh, soort uh, mechanisme. Maar het is ook gelijk in, uh, een soort manier uh, van, uh, van een show maken van een programma met een klein budget iets te vertellen over waar je geïnteresseerd in bent en wat je graag met andere mensen wilt delen Dat kan zo weer simpel zijn als een een audio weblog als ik, als ik maak maar het kan ook iets zijn als uitleggen hoe je photoshop moet gebruiken en de de website die ik daarvoor gebruik, dat is popplaza.nl uh, en die bieden gratis ruimte aan om je geluidsbestand op te slaan, zodat anderen naar kunnen luisteren, zodat je het uh, via jouw uh, computer naar je MP3-speler kunt overbrengen. En dan maken we luisteren. Oeh. Daar hebben we weer een aantal plassen. Dus we lopen maar weer rustig. En ze... Plassa biedt dat dus... gratis aan, omdat ze graag willen dat... Uh, podcast... Uh, wat wordt in Nederland. En dat verwachten ze dus wel... En de, het model zal wel zijn dat ze via reclame dan dat geld terug kunnen krijgen. Dus mensen maken interessante programma's. En luisteraars die kunnen dat dan bekijken via potplaatsen. En dan kijken ze ondertussen naar reclame-uitzendingen. reclame, uitzendingen. reclame uitingen. En ze zegt, hoe komt het dan dat dan uh, dat ik dan via jouw website uh, kan luisteren? Dat komt omdat ze een uh, flashplayer hebben waarmee je uh, vanaf hun service op de website uh, op mijn website kan luisteren. Alleen, dat werkt niet, want mijn uh, website. Die accepteert geen JavaScript en hun speelder is in JavaScript gezet, dus dat is daar moest ik een oplossing voor zien te vinden, en die is er dan ook weer. Er bestaat zoiets als uh, archive.org, dat is een uh, Amerikaanse uh, overheidsorganisatie, en die heeft zich tot doel gesteld om het. Uh, internet te archiveren en vroeger was dat alleen voor webpagina's maar tegenwoordig is dat dus ook voor uh, geluidsbestanden die mensen uh, beschikbaar willen stellen nou, ik zeg hier op mijn uh... oh het gaat toch iets te hard dan krijg je als je uh, gezellig aan het kletsen bent dan heb je de neiging om er uh, een beetje de pas in te zetten wat toch de bedoeling is om het tempo een beetje laag te houden vandaag. Goed, dat was ik ook weer even Oh ja, akaf.org. Uh, daar hebben ik dus uh, tijdelijk mijn uh, geluidsbestanden opgezet. Omdat er uh, op plaats zou zorgen dat bij mijn uh, provider van mijn weblog dat hun uh, speler er ook op komt. Maar dat is nog niet gelukt en ik weet ook niet of dat gaat lukken. Maar we blijven hopen. En tot die tijd moet ik dus dubbel uh, mijn bestanden uploaden. Enerzijds naar uh, akaf.org uh, en anderzijds naar een uh, Beetje meer werk. Maar ik heb liever uh, de mensen op mijn website bestanden kunnen beluisteren als ze kunnen weten of het wat is en als ze zeggen van nou ik vind het wel leuk dan kunnen ze zich daarop abonneren nou dat abonneren dat gaat eigenlijk vrij simpel als je iTunes hebt want we kunnen dat op twee manieren doen maar de makkelijkste is om uh, bij elk bericht uh, er staat een link naar Potplaatsen. Als je die aanklikt, dan kom je bij de Potplaatsen website uit. En er staat heel mooi een hele grote knop: subscribe of abonneren. Ik ben even vergeten op welke tweet het was. Ik denk abonneren. En dan krijg je een, een pop-up. En daarop staat een link naar iTunes. En Als je die aanklikt, dan eh, als je eindtools hebt, dan wijzen het zich verder vanzelf. En de andere manier, dat is iets ingewikkelder. Dat is een uh, de RSS-fiets die erbij staat bij elk bericht en die RSS-fiets. Daar ga, je, daar ga je met je muis boven staan. Waar het staat R6 hier. Rechts klik je op. Kopieer de link. Je gaat naar iTunes. Je gaat naar het geavanceerd menu. En dan kijk je abonneer op podcast. In dat menu. Dat selecteer je. En dan plak je het adres dat je net gekopieerd hebt uh, van mijn website. Dat plak je daarin. En dan klik je OK. En dan wordt, uh, wordt de eerste aflevering wordt, uh, gedownload. Dus zo doe je dat met rss feed. En ik hoop dat ik het makkelijker kon. En dat zal ook wel gebeuren. Op een gegeven moment zal ik deze show, het audio Audioweblog, dat zal ik bij iTunes aanbieden. Dat doe ik nog niet meteen. Want ik wil eerst wachten tot de, de kwaliteit van de show, de inhoud, goed genoeg is, naar mijn zin, zodat meer mensen naar kunnen luisteren. Dus in feite zijn jullie uh, proefkonijnen zodat ik kan leren om een audio-weblog te maken dat een beetje, een beetje aanslaat. Dat mensen wel leuk vinden om naar te luisteren. En wat ik vooral ook zelf veel leuk vind om naar te luisteren. Dat was eigenlijk bij de vaste avond wel aan de gang. Dat vond ik erg leuk om te doen. Wel heel erg vermoeiend. Weinig geslapen. Maar ik denk dat er toch wel wat mensen naar geluisterd hebben. Niet veel. Niet veel mensen weten ervan. Dat is dus een, iets anders wat je moet doen als je een podcast maakt. Is dus reclame maken. Dat moet je allemaal zelf doen. Want niemand doet het voor je. Maar gelukkig zijn daar ook weer websites voor om dat te doen. Nou, het begint wel behoorlijk donker te worden met hartslag. Nou, daar kan dus niks van kloppen. 96 heeft hij aan, maar dat komt omdat ik vlakbij de elektriciteitsmasten loop. ik vlakbij elektriciteitsmasten loop. En die beïnvloeden dus de hartslagmeter. Eerst de communicatie tussen de borstband en het horloge. Maar ik zie nu... Uh, nu ik uh, wat verder van de. Ik steeds maar staan, uh, ben dat ik weer wat hard loop. Een te gezellig hand kletsen. Dan krijgen we daar weer een heuveltje. Maar ja, een klimmetje. Dat is weer even zwaar. Maar fijn, ik denk dat ik de verblogma ga afsluiten. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. En als je ook iets wil vragen over hardlopen, vraag dan gerust. Stel maar een vraag. En ik uh, zal hem proberen te antwoorden, beantwoorden of uh, iemand zijn te vinden die een vraag kan beantwoorden. Het uh, weblog is uh, variaria.wordpress.com En als je een e-mail wilt sturen dan kan dat naar uh, variaria.gmail.com ik zou zeggen dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.